God sterkende en troostende genade verrijkelijk mogen ondervinden. En wat heb ik in die weg? God sterkende en troostende genade verrijkelijk mogen ondervinden. Hoeveel heb ik niet uit de duisternis van onkunde en dwaling mogen brengen tot het volle licht des, des geloofs. Hoeveel zielen heb ik niet mogen bevrijden van de knellende banden der zonde om ze te hergeven de vrede en de blijds van God? Hoeveel stervenden heb ik de overgang naar eeuwigheid niet gemakkelijk gemaakt? En nu, na 25 jaren, staat dat ideaal, Golank, nog altijd onverbleekt voor mijn ogen. Ik ben door de ruwe werkelijkheid van het leven volstrekt niet ontgoocheld. Ik heb de reisdrecht van mijn jonge jaren behouden. Ik zou niet anders willen en niet anders kunnen zijn dan priester. En telkens weer komt spontaan het dankwoord op mijn lippen. God, ik dank u voor uw onuitsprekelijke gave. Maar is die dankbede in mij, evenals bij Jacob, ook gestemd op een toon van ootmoed en nederigheid. Jacob sprak wel van Gods liefde blijken, maar eerst van zijn eigen onwaardigheid en van zijn eigen geringheid. De minder gelovigen, ik zal u eens wat zeggen. Pater Bromeus heeft vanochtend schitterend over mij gesproken. En op de receptie zijn mij allerlei vriendelijke dingen gezegd. En in tal van brieven werd mij te kennen gegeven dat ik toch wel iets voor velen geweest ben. Wel nu, ik geloof dat alles gemengd is en ik waardeer de goede bedoelen. Maar denk niet dat het mijn ijdelheid gestreeld heeft, dat ik me daardoor in zelfvoldaanheid verheffen zal. Nee, ik ben de jaren te boven dat ik met mezelf en met mijn werk ben ingenomen. Wie in 25 jaren, bij alle heerlijkheid, houdt een ernst van zijn heilige bediening leerde beseffen, kan bij een terugblik op de afgelegde levensbaan zijn steden niet enkel meer in een jubeltijd vertolken. Er is wel een lofzang in mijn ziel, maar die lofzang is in stilheid tot u, o God. Dit wil ik u wel zeggen. Ik behoef natuurlijk geen openbare bier te spreken. Maar in die 25 jaren is er ook veel dat mij beschaamd maakt en neerderdrukt. Ik zeg dat niet uit valse nederigheid of uit verkapte hoogmoed. Nee, dat zeg ik uit de zelfkennis. Zeker, ik kan oprecht getuigen dat ik over het algemeen ijverig ben geweest in Gods heilige dienst. Maar... Ben ik niet ver beneden mijn ideaal gebleven? Had ik niet veel meer voor God en de zielen kunnen doen? Had ik wat ik deed niet beter kunnen verrichten? Heb ik altijd aan Gods genade ten volle beantwoord? Heb ik bij alle werken voor anderen niet te weinig aan zelfheiliging gedaan? En ziet de minder gelovigen, als ik zo naga niet wat God deed voor mij... Maar wat ik was voor God. En als ik zo al mijn nalatigheden en fouten en zwakheden overdenk. Dan zult ge begrijpen dat de feesttoon op mijn lippen verstomt. En dat ik in het besef van mijn onwaardigheid moet herkennen. Ik ben te gering voor al uw liefde blijken. Ja, dan zult ge begrijpen dat op deze hoge feestdag. De diepste toon van mijn ziel geen ander is dan de tollenaars bede, O God, wees mij zonder genader. Ten slotte, toen Jacob die nederige dankbede uitte, stond hij op de renzen van het land van Canaan, niet wetend wat in de naaste toekomst hem wachtte.